Besnijdenis voor Joden en Heidenen. Vraagteken. We gaan met u lezen. Colossense 3, vers 9 tot 11 gaan we lezen. Waar zegt Paulus? Lief niet meer tegen elkaar. zegt hij, daar gij de oude mens met zijn praktijken hebt afgelegd. Wie is van ons nog een oude mens? Is die oude echt dood of niet? Stoms is hij springlevend. En dat kun je alleen maar vanuit je geest controleren, want daar toetst je je eigen gedrag aan Torah en profeten. Dus krijg je van die vleeselijke neigingen, dan zeg je zegt, dat gaat niet gebeuren, want ik heb die oude begraven. Snap je? Nou, als we die oude mens boven water laten komen, ja, dat gaat dus niet, want die oude menspraktijken moeten we afleggen. Goed, we hebben de nieuwe mens aangedaan, die vernield wordt tot volle kennis. ...naar het beeld van zijn schepper. Dat is Yahweh. Dus de nieuwe mens die we moeten aandoen... ...die heeft het volle beeld van zijn schepper. En dat is Yahweh. Hoe heeft Yahweh zich geopenbaard? Op Sinaï. Daar heeft hij zijn wet gegeven... ...en zijn Torah aan Mozes. Alles wat vader Yahweh te zeggen had... ...heeft hij gezegd en Mozes heeft geschreven. Wilt u Yahweh leren kennen... Moet je eens kijken hoe hij zich geopenbaard heeft op de letter. Echt waar. Wie is nou door het doen van de letter gered van u? Geen handen, hè? Prijs de Heer. Maar ook een Jood werd niet gered door het handelen naar de wet. Een Jood die werd gered... ...door te vertrouwen op de belofte die aan Adam en Eva waren gedaan... ...en aan hun vader Abraham... ...dat het vlees aangaat uit zijn zaten Messias geboren zou worden... Hij zou het zaad, die kop van de Satan vermorzelen. Door zijn dood en door zijn opstanding. En omdat het aan Abraham beloofd is. En Abraham geloofde dat. Werd dat geloof hem tot gerechtigheid gerekend. En het teken wat hij kreeg was besnijdenis. Dat voor zover het uit zijn zaad was. Uit zijn zaad Messias geboren zou worden. En dat is de heilbrenger. Zij die dus al vanaf Adam en Eva uitzien op het zaad dat komen zou. Dat zijn allen Israël. El. Dus ook Adam die vertrouwt op het offer van de Messias die nog komen moest. Die offert. Ook Abel die offert. En God neemt dat offer aan. Zij strijden met God en buigen voor zijn woord. Dat is Israël. Jacob krijgt ook strijd met de engel. Die engel staat voor het woord van Yahweh. Hij strijdt met dat woord want hij moest over de Jabok naar zijn broer. En hij was doodsbenauwd voor zijn broer. En hij strijdt. Hij laat zijn vrouwen en zijn kinderen laat hij in twee kolonnes overgaan. Hij stuurt honderden schapen en koeien naar zijn broer om hem een beetje te dimmen. Maar hij staat te strijden met God. En uiteindelijk zegt die vader, ik laat u niet meer los, tenzij hij me zegent. Hij heeft ook Boas mooi verteld. Hij werd beschadigd aan de heup en daarna liep hij mank. Hij heeft zijn eigen ik moeten inleveren. Ja. Maar hij werd toen Israël, strijder met God. Hij streedt wel met een engel, maar hij strijdt met el. God. Nou, lieve mensen, al vanaf Adam kijken we uit naar Messias. En dat blijkt uiteindelijk Yeshua te zijn. Wij kijken terug op zijn komst en wij geloven net als Adam en Abraham in de Messias. Hij is de wortel van de boom, de stam, dat zijn die aartsvaders en die takken, dat zijn de kinderen van Israël. Daar zijn door ongeloof takken afgesproken en wij door Gods genade door Yeshua ingeplant. Behoren we tot de boom, Messia? Door dat geloof zijn we gered. Dat is de basis van het evangelie van Yeshua de Messia. Nou, er zijn dus mannen die kunnen een boodschap brengen, of ze het nou snappen of niet. Maar die kunnen een bom leggen onder dat evangelie van Yeshua de Messia, waardoor we gerechtvaardigd zijn. Gerechtvaardigd zijn betekent gewoon, God verklaart jou rechtvaardig op grond van zijn offer. We zijn het helemaal niet, maar hij zegt het. We geloven wat hij zegt. Als je nou door vader rechtvaardig verklaard wordt... en als een rechtvaardiger wordt aangenomen... zouden wij dan tegen de wet van God ingaan om weer te liegen, te stelen? Nee, natuurlijk niet. Dus de wet is niet fout. Echt niet waar. Ook voor het volk van Israël niet. Nou, die strijd die vindt plaats... en er komen dus in de gemeente van Galaten... komen er dus mannen, als Paulus vertrokken is... Je zegt, het is wel leuk dat jullie gelopen zijn geworden en Torah getrouw, maar je moet je wel besnijden. Anders kan je echt niet behouden worden. Nou, daar komt de bom. We gaan dus die teksten achter elkaar zetten, zodat we goed weten waar het om gaat. Tot je hoorbaar op de cd's kan horen hoe het in elkaar zit. En ik heb een boekje voor u alweer op de tafel neergelegd: Besnijdenis voor Joden en Heidenen? Vraagteken zodat je dus materiaal, het kan dikker, ik weet het, maar ik had maar een week. Goed. Broeder en zuster, we hebben de nieuwe mens aangedaan. Die vernield wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Naar het beeld van Yahweh. Wie was het prachtige beeld van Yahweh? Yeshua. Hij is het volkomen beeld van Yahweh. Hij is het vleesgeworden Torah. Wat vader in Torah heeft gezegd is volkomen vlees geworden in Yeshua de Messias. Ja Yeshua, red. En niet Jezus, wat in het Grieks Jezus betekent, slaat nergens op. Want Jezus in het Grieks is helemaal niks. Betekent ook niet Yahweh red. Daarom zeggen we in onze christelijke traditie Jezus is de Redder. Nee, maar Jezus heet Yahoshua. Yahweh red. Maar hij doet het door zijn rechterhand. Dat is zijn zoon. Wie heeft Israël uit Egypte gered? Jawe? Maar door de wie deed hij het? Door Mozes. Mozes was zijn rechterhand. Alleen die was slecht van tong. Hij stotterde. En dan zegt hij tegen vader Jawe, Hij maar kan helemaal niet praten. Ik, t -t -t -t -t -t, ik kom niet uit mijn woorden. Nou zegt hij. Dan krijgt hij ja, Aaron. Dan ben jij God. En is hij je profeet. Wist u dat? Tot vader Jawe tegen Mozes zegt. Dan ben jij Elohim. En dan is Aaron je profeet. Mooi is dat, hè? Ik vond het ook leuk dat die Boas zegt: Er zijn vele goden. Wij zijn allemaal goden. Maar over onze eigen kippen, zegt hij. Het is echt een Rotterdammer, maar hij was schitterend daarin. Alleen op het woord besnijdenis, daar moeten we op terugkomen. We gaan verder lezen. Als wij dus onze nieuwe mens hebben aangedaan, die naar de volle kennis, naar het beeld van de schepper is, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood. Besneden of onbesneden, een barbaar of een skiet, een slaaf of een vrije, maar alles en in alle is de Messias. Staat het zo geschreven? Vindt u het duidelijk als u dat hoort? Er is geen onderscheid in de gemeente van Yeshua tussen een Griek en een Jood. Of die nou besneden is of onbesneden is, allen en en alles is in de Messias. Alleen op deze tekst zou ik kunnen zetten. nee, nou, de pleit is bezorgd. We gaan een ander onderwerp pakken. Vindt u het leuk om zo 18 teksten te krijgen? Je vraagt je af hoe is het mogelijk is als iemand op grond van één uitspraak uit Ezekiel 44 zegt, inderdaad, we moeten gaan besnijden. Nou, in de eeuwigheid niet. Daarom moeten we de dingen achter elkaar gaan zetten. En je zal dadelijk zien hoe heftig Paulus wordt. Dus als ik een beetje heftig word, dan... Doe ik hem gewoon een beetje na, hè? Want ik ben natuurlijk helemaal niet heftig. In de gemeente van de Messias Yeshua. wordt geen onderscheid gemaakt tussen besnedenen en onbesnedenen. Je mag rustig aan me zeggen. Een Griek hoeft zich dus niet te laten besnijden. Maar daar in de Bijbel alles vaststaat onder twee of drie getuigen. houden we het niet weer één tekst. Vind je het goed? Je krijgt er 18. In gelaten 5, vers 2 tot 4. Zie ik Paulus? Ik, Paulus, zeg u. Indien gij u laat besnijden, zal de messias u geen doen. Wie wil dan nog besnijden? Steek je vinger op. Goed hè? We gaan voor hem bidden. Dat is goed te Ik heb liever tot je zegt: ik geloof dat het zo is. En tot je dadelijk op grond van het woord dat je zegt: ik geloof dat ik mijn hand me terugtrek. Voordat ze ver is. Dus denk goed na over wat je gaat lezen, want dit is voor je eigen toekomst belangrijk als de mensen over gaan praten. Want over de woorden geest en vlees ligt veel van die gedachten aan de besnijdenis vast. Maar we hebben het niet gezien in onze christelijke traditie. Paulus zegt nog een keer, nogmaals betuig ik aan een ieder die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet na te komen. Nou, dit is nou zo'n heerlijke tricker. ...om tegen algemeen christendom te moeten strijden... Je zegt, zie je wel... ...die hele, hele wet moet je dan nakomen, ...en niemand kan de wet houden. Ja, ik weet het. Als ja. we dus over de wet praten... praten we dus over de hele toren, toch? Ja, toch? Oh, ik maak nog een onderscheid... ...we hebben de wet de tien geboden... ...die dus in de ark gaat... ...daar wordt over verzoend. Al het andere is onderwijzing... ...om tot die verzoening te komen... Het is onderwijs. Dus tussen wet en Torah zit nog een stukje. Dus de wet der tien geboden ligt in de ark van het verbond. En verzoendeksel en daarop kwam bloed. Dus licht niet, steel niet. En hij wordt samengevat door liefhebben liefhebber van vader en de liefhebber van de naaste. Dus als daarna gezet wordt, eet geen varkensvlees, want dat is voor mij een gruwel, zegt de vader. Dan zeg ik, nou dat is voor mij ook een gruwel. Als je zegt, ga niet naar de hoeren, want dat is voor mij een gruwel, Dan zeg ik, ja daar ga ik ook niet naartoe. Als hij zegt, uh, je moet geen, geen geesten oproepen van je voorgeslacht. Want dat zijn demonen. Hij zegt, mij een gruwel. Denkt hij toch niet dat ik de geesten van mijn vader op ga roepen. Dat zijn demonen. Dus hij laat in die Torah, in die onderwijzing heel goed zien. Hoe we ons aan die tien geboden kunnen houden. Dus de Torah van Mozes is echt heilig. Alleen de wet op Sinei kwam 400 jaar na. De besnijdenis die aan Abraham gegeven was. En dan zegt hij, na die 400 jaar maakt hij dat verbond niet ongeldig. Welk verbond? Dat uit zijn zaten de Messias geboren zou worden. Blijft helemaal boven water, want dat geloven ze al vanaf Adam. Dus er zit een stukje hè, om goed over na te denken. Maar de echte wet van het Koninkrijk van God is tien geboden in de kist van het verbond, deksel erover, bloed erop. En dat andere is onderwijs. Daarom hebben we een hele tempeldienst met bloed van stieren en bokken. Hoe ze hun zonden moesten beleiden en moesten bedekken door het bloed. Uiteindelijk was het Yeshua zijn bloed. Daarom kon ook heel die tempeldienst weg daarna. Want hij is onze hoge priest in het hemels heiligdom. Als hij op grote verzoendag terug gaat komen. Dan zijn al onze zonden weggedaan. Daarom kunnen we ook daarna met hem mee. Om met hem duizend jaar te heersen. Even een tussendoortje, dit is een gratis tekst. Hè? Die zitten buiten, zitten buiten de 18. Lieve mensen, let goed op dat woord. Wie zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet laten komen. Want als je denkt dat je door je besnijdenis gered wordt... dan moet je ook maar al die geboden doen, zonder fouten. Maar maak je één slipper, is dan daar geen genade meer. Ja, Dadelijk gaat u uitspraken krijgen, die zijn exact hetzelfde... maar ze staan in een ander verband... En zeggen, ja natuurlijk, ik wil die hele wet uitvoeren. Gewoon doen. Maar dat staat los van besnijdenis. Luister goed. Gij zijt los van de Messias... als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Buiten de genade sta je. Denk niet omdat we sabbat vieren... omdat we onze tiende afdragen aan de Heer... omdat we de feesten van de Heer vieren. Denk niet dat je rechtvaardig bent. Wie denkt dat hij rechtvaardig is? Nee... Maar omdat je het bloed van Yeshua aanvaard hebt, verklaart God, onze vader, jawe, je tot een rechtvaardige. Je bent het niet. Hij bekleedt je met het kleed van gerechtigheid. En ik maak wel eens een grapje: niet meer onder die witte jurk kijken. Echt waar. Hij verklaart je tot de rechtvaardige. En dan moet u maar eens zeggen: als een rechtvaardige goddelooselijk handelt. Dat kan toch niet? Wij willen niet meer stelen, we willen niet meer liegen. Ik wil niet eens meer varkensvlees eten. God die trekt zijn neus er weer op. Hij is het niet goed voor je. Mijn gruwel. moet ik dan zeggen. Vader wil die me zegen. Ik ga een varken eten. Gaat helemaal niet. Dus de onderwijzing is Torah. Gewoon een instructie. Zuiver en rein te leven. Als je denkt. Dat je door besnijdenis gered gaat worden. Of dat er maar een millimeter aan je toestand wordt toegevoegd. Dan zegt hij. Ga dan maar de hele wet doen. Maar Owe is een foutje maakt. Wij zijn mensen met een zondige natuur. Ook al zijn we gedoopt is onze natuur niet veranderd. Maar we zijn in onze geest wederom geboren door te horen van Gods woord. En Yeshua is het vlees geworden woord van God. Alles wat hij denkt is van vader. Alles wat hij zegt is van vader. Alles wat hij doet is van vader. En wij moeten naar dat beeld gevormd worden. Ons denken moet Torah zijn. Onze woorden moeten Torah en profeten zijn. En ons handel moet daar in overeenstemming zijn. Als je zegt, ik prijs God en ik ga de zondag vieren. Dan zeg ik, nou, ik vind je best een aardige man of vrouw. Maar de Heer zegt, gedenk de Shabbat. Het is mijn heilige dag. Ik heb hem apart gezet. En hem houdt een heilige samenkomst. Je mag op alle dagen van de week heilige samenkomsten houden. Prijs de Heer. Ik heb helaas maar één Bijbelstudie de week op woensdagavond. Ik zou het elke avond willen. Maar zeg niet... We willen het op alle avonden doen, maar we doen het op Sabbat niet. Begrijpt u Nou, je bent dus los van de Messias als je denkt dat je door de wet gerechtigheid krijgt. Je staat buiten de genade. Paulus spreekt tegen de gemeente van Yeshua de Messias. Dat zijn gelovigen uit de joden en gelovigen uit de volkeren. Beide geënt op de edele olijfboom Israël. Amen. Ja, ik hoor nog maar bij mensen brommen, maar het is aan of niet hoor. Wij zijn die heidenen. Er is maar een enkele die bij ons uit Israël komt. Gelaten 5, vers 5. Wij immers, zegt Paulus, verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop we hopen. Mooi hè? Wat is nou die geest? Die geest die ontvangen we als we de woorden van Yahweh tot ons nemen en geloven. Dan ga je dus handelen nadat Yahweh zegt. Dan zeg je, hé, hey, die hebt de geest ontvangen. Als een jood die al naar de Torah leefde en de offerlammen slachtte, handelt hij naar de wil van vader. Maar hoe bleek nou of hij wederom geboren was en de heilige geest ontving, als hij ineens begon te geloven dat Yeshua dat echte offerlam was? Dus zodra een jood zei, maar Yeshua is de Messias. Zegt hij, kijk eens, hij heeft de heilige geest ontvangen. Hij snapt het. Waarom zou hem nou niet dopen? Zo werd dus een jood gedoopt. En als tien jaar later Cornelius komt. En Petrus komt hem het evangelie brengen. En die Cornelius was al een Torah getrouwe heiden. En ineens zegt hij, oh, maar dan is Yeshua de Messias. Wat was een nieuwe tong. Oh, zegt hij, hij beleidt dat Yeshua de Messias is. Zo werd dat huisgezin gered. Wat denken ze in Pinkster en de, de charismatici? Als je de Heilige Geest hebt, ze zeggen: toja, ik zeg helemaal niks. Want ze hebben geleerd dat dat de Heilige Geest is. En je kan het gewoon leren. Ze leggen je de handen op en ze beginnen te rammelen. <lacht> en gaan we maar, maar napraten. Dat is niet om te spotten, maar het is misleiding. De jood die moest horen in vijftien talen dat Yeshua Messias was. En dan zijn ze verslagen van het hart. Want er staat er een Nederlandse jood tussen, die horen ineens Petrus Nederlands praten en zeggen dat Yeshua de Messias is. Hij, mijn God, zegt hij, wat mag ik doen? Nou zet hij, bekeer je en laat je dopen. Dus die besneden jood moest gedoopt worden in de doop van Yeshua de Messias. En dat is een andere doop, dat die iets zou betekenen met de besnijdenis. Heb er niks mee te doen. Want Yeshua is voor ons besneden, hij is gestorven en wij gaan met hem dat graf in. Daarom leggen wij ons hele lichaam af. En niet alleen maar een sluppie. Snap je het? Het is zo verschrikkelijk mooi, lieve mensen. Wij verwachten door de geest, dat betekent gewoon gehoorzaamheid aan het woord van God. Uit het geloof, de gerechtigheid waarop we hopen. Want in Messias Yeshua vermag nog besnijden is iets, nog onbesneden zijn. Maar geloof door liefde werkende. Wat is Geloof aanvaarden dat wat Jawe zegt waar is en het gaan doen dat is geloof want als je dus gelooft geloof is een werkwoord dan moet je dus iets gaan doen dat is een werkwoord je kan niet zeggen ja ik geloof het wel want dat is Grieks. die Grieken geven alles als het maar kennis is gnosis maar ze doen het echt niet als een Griek zegt ja ik weet best wel tot naar de wilde vrouwen lopen dat fout is maar het is lekker dan weten ze het is fout maar ze doen het maar als een jood zeg ik geloof het. En echt die raakt het niet aan. Als we zegt eet geen varkensvlees. Dan zegt de jood. Ja dat heb Yahweh gezegd. Nooit voor mijn leven. Echt waar. Hebreeuws denken is horen en doen. Als hij het anders wil doen. Is heilloos. Het is geloof wat door liefde werkt. Als er iemand aan mijn deur staat midden in de winter... met een klein overhemdje met korte mouwtjes en hij zegt, ik heb koud. Dan zeg ik, moet je bidden, jongen. Moet je bidden. Deur dicht. <lacht> Snap je? Nee, die man, die heeft gewoon een jas nodig. Of ik zeg, kom maar binnen slapen. Hier brandt de kachel. En als er een hongerige is... en zegt, ik heb honger, dan moet je bidden. Nee, dat niet. Ik moet ik een brood geven. Dat is namelijk geloof. Want ik heb voor mijn naaste te zorgen... Dus als ik zeg, ik geloof in God, ik heb hem lief en ik doe dit niet voor mijn naaste, dan zeg ik, je bent een hypocriet. Daarom zegt Jezus zulke uitspraken tegen de fariseers. Ja, ik weet het. Maar ze legden namelijk op die hele Torah zoveel geboden tot aan handjes was als werd je onrein. Nou zegt Jezus, je wordt niet onrein door vuile handen te eten, maar je wordt onrein door die gedachten die je aan je hart hebt om die tegen de mensen te zeggen. Want daar ben je verantwoordelijk voor, hè? Wat staat er dus? Wel of niet besneden is niet belangrijk voor de gelovigen in Yeshua, de Messias. Durft u al aan te zeggen? Want Messias, Yeshua, in Messias, Yeshua, vermag nog besneden is, nog onbesneden zijn. Maar geloof door liefde werkende. Als u door geloof in de woorden van Yahweh in liefde gaat werken, dan zegt vader Yahweh tegen Gabriel, kijk eens daar in Abelasserdam. Hij doet exact wat ik wil. Het is wel een onbesnedene, zegt hij. Maar ik reken hem toe als een besnedene. Mooi is dat. Die woorden ga je dadelijk horen. Hoor. Dat is een voorproefje maar. Hij is zo verschrikkelijk mooi, die Paulus. Maar het is een heel heftig mannetje. Ik denk dat wij niet bij hem in zijn schaduw kunnen staan. Zo heftig als hij kan wezen. Laat ieder zo leven als Jabe hem toebedeeld heeft. Zoals God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het voor aan. Alleen de Corinthiërs. Aan alle gemeenten. Ook de gemeente in Alblasserdam. Hij zegt nog één keer. Laat nou ieder in Alblasserdam in dat lichaam van Christus zo leven als Yahweh hem heeft toebedeeld. Zoals God hem geroepen heeft. Wie van u is er geroepen om tot God, tot de Heer te komen? Allemaal, hè? Dus u bent allemaal geroepen om tot gehoorzaamheid en tot geloof in Yeshua te komen. Zo schrijf ik het voor. Ook in Alblasserdam. Is iemand als een besnedenen geroepen? Zijn hier besnedenen? Ja, er zijn besnedenen. Hij laat het niet verhelpen. Dus laat er niets aan is, zodat je weer de oude vorm krijgt. Is iemand een onbesnedenen? Steek je hand eens op. Ik ben onbesneden. Laat je niet besneden. Is dit duidelijk? Wij zijn tot gehoorzaamheid gekomen. We hebben het Offer van Yahweh aanvaardt Yeshua de Messias, die die al vanaf Adam en Eva beloofd heeft. Zo worden we gered. Zo zijn we samengekomen in het lichaam van Christus. Vindt u het niet mooi als je dat leest? Is iemand besneden geroepen? Weet u, er zijn vele mensen besneden. 80 procent van de Amerikanen wordt besneden. Echt niet omdat ze Torah getrouw zijn. Alle moslims zijn besneden. Dan zeggen moslim: hallo, ik geloof in Yeshua. Boom, hoeft niet eens meer besneden te worden. Want die besnijdenis is helemaal niks. Maar als een jood die besnedenis Yeshua verwerpt, dan zegt God van mij, ben onbesneden. Als een jood met zijn besnijdenis blijft liegen, dan zegt vader Yahweh, ja, ben van mij een leugenaar. Je bent onbesneden. Dat helpt een stukje vlees niet. Hij had tegen Abraham gezegd, uit jouw nazaat zal de Messias geboren worden. Hij zal de hele wereld erven. Dus elke jood of elke Israëliet die dacht... ...hé, hey, zou dat uit mijn nageslacht zijn? Die nou, die besneden zich graag. En hij doet het zelf niet, want als hij maar acht dagen oud is... ...doet zijn vader het wel. Maar ze maken die besnijdenis zo heilig... ...dat als een jood niet besneden is en hij sterft... ...dan pakken ze zonen een beetje en die besnijden hem alsnog in zijn kist. Snap je wat een waarde er gehecht wordt aan besnijdenis... Ja, de Mozes, Mozes en twee kinderen, die waren niet besneden. En Mozes werd ziek. En hij heeft die vrouw van, die twee zonen, die heeft hem afgesneden en die vooruit tegen de voeten van Mozes gehouden. En hij herstelde. Er staat verder niks bij, maar dat is één keer dat het zo staat. God heeft gezegd, je nageslacht moet besneden worden. Ja, natuurlijk, Mozes is een, is een isoliet, hij dus komt uit, uit Jacob vandaan. Goed, lieve mensen, ben je besneden geroepen? Het maakt niks uit. Je kan aan je lid een ontsteking hebben gehad. Dan ga je naar de dokter toe, snijdt hij dat voorstukje eraf. is over. Je kunt allerlei kwalen oplopen en dan kan je daar geholpen worden. Besneden zijn betekent niets. Onbesneden zijn betekent niets. Maar wel het houden van Gods geboden. Hey. Gaan we nou gered worden door Gods geboden? Nee, die besnijdenis is niets. En onbesneden zijn niet. Maar je moet gewoon Gods geboden houden. De wet der tien geboden ligt in de ark. Daarover worden we verzoend. Er staat dus wel in de Torah twee teksten over besnijdenis. Maar je Heer Jezus die zegt, ik heb die tekst nou weer niet opstaan, in Johannes 7. De besnijdenis hoort helemaal niet tot, tot Mozes. Want het was van de vaderen. Maar Mozes heeft het erbij ingezet. Het is logisch, want de kinderen van Abraham moesten besneden worden. Maar de besnijdenis hoort niet tot de verkondiging van Sinaï. Maar de belofte die eraan geldt, die wordt niet ongedaan gemaakt door de Sinaï. Kunt u het uh, vatten? Wat moeten we concluderen van Corinthië 7? Onbesnedenen houden wel Gods geboden, of de Torah. Ze hoeven zich daarvoor niet te laten besnijden. Amen? Ja, gelukkig ga ik er al meer horen. Je moet gewoon, wat er nou staat, moet je aanvaarden. En we praten niet over twee getuigen, ook niet over drie getuigen. Waar alles vast in is, maar we praten er over veel meer. Corinthië 7, vers 20. Ieder blijven bij die roeping waarin hij was toen hij geroepen werd. Wij zijn allemaal geroepen, de meeste onbesnedenen en een paar besnedenen. Sommigen zijn besneden omdat ze van Israëlische huizen komen... en sommigen zijn besneden omdat ze een medische ingreep nodig hadden. Maar de onbesnedenen heeft niets boven de besnedenen. Denk niet omdat je medisch geholpen moest worden om te knippen... dat je daardoor enig voordeel hebt over degenen die niet geknipt zijn. Misschien is het wel leuk om te weten, ik ben half besneden geworden... En ik heb een zoon, die was ook half besneden geworden. Die was zo open nog van onderen. Die hebben we na een paar weken laten besneden. Dus ik heb een zoon die is besneden. Maar het doet hem helemaal niks. Hij snapte er geen drol van. Toen Hij even gepiept. Beetje, eh, een beetje pijnstiller erop. Het was over. Dus het zegt helemaal niets mensen. Sommigen vinden het belangrijk. Oh die is besneden of half besneden geworden. Nou het maakt niks uit want ik heb dezelfde witte billen als elke andere vindt. Ik heb ook op de kering moeten komen en mijn oude mens moeten begraven. En ik dacht, nou ben ik vrij en dan ben ik uit het water. En ik had dezelfde week had ik nog dezelfde ellende in mijn kop als vroeger. Ik denk, zo, daar is niks aan veranderd. Maar ik had wel gehoorzaam geworden aan wat de Heer gezegd had, laat je dopen. Want daarmee heeft God ons verbond bezegeld. Ieder blijft, zegt 1 Korinther 7 vers 20, bij de roeping waarmee jij geroepen was toen die geroepen werd. Vers 24 van 1 Korinther 7... Broeders in iedereen blijven voor God in die toestand waarin hij werd geroepen. Vindt u het duidelijk? Kunnen we stoppen met preken? We gaan nog door, hè? want we zijn er nog lang niet. Paulus zegt dus nadrukkelijk een onbesneden moet blijven in de toestand waarin hij geroepen werd. En moet zich beslist niet laten besnijden. Amen, hey, dat gaat goed. Romeinen 2 vers 26. Want besneden te zijn, dat is dus de jood. Heeft wel betekenis. Indien hij de wet volbrengt. He? Er is maar één jood geweest. Ja, hij is er goed bij. Kent u hem? Er is maar één jood geweest die de hele wet volbracht heeft: tot aan de dood toe. Dat is Yeshua. Alle anderen zijn onrechtvaardigen. Abraham was onrechtvaardig. Jacob. Noem elke aardsvader op. Hebben fouten gemaakt. Maar ze hebben getrouwd op het offer wat Jawer beloofd heeft. En ze hebben dat lichaam bijgestuurd. Ze zijn gehoorzaam geworden. En vanwege zijn geloof aan de woorden van Jawer. Verklaarde Jawer ze rechtvaardig. Daarom zeggen wij, Abraham was een rechtvaardiger. Wilt u uw eigen naam invullen? Zeg het eens, is Piet rechtvaardig? Wat hebben we rechtvaardig verklaard. Dat heeft Yeshua aanvaard. En hij wandelt in de wegen van zijn woord. Piet, Jan, Willem, Marie, Kees, Gerrit. Als er iemand iets anders gaat doen. En we zouden gaan zien tot je bleef liegen. Of de mannen gaan de buurvrouw bezoeken. Dan ga je echt zeggen. Hé hey broer kom eens hier even onder vier ogen. En doet hij dat niet. Dan komt de oudste erbij. In, zes ogen. Gaat het nog niet goed. Dan pakken we de hele gemeente erbij. Om hem te laten horen tot het niet kan. Je kan niet zeggen. Ik ben wedergeboren. En ik ga spelletjes spelen met de buurvrouw. Uiteindelijk zullen we zijn broeder zeggen, je gaat buiten de gemeente. We leveren je over aan Satan. En over het algemeen willen ze dat ook weer niet. Komen ze binnen de kortste keer weer terug, nee dit willen we helemaal niet. Nou, stop dan met de zonde. We geven hem niet aan Satan over om hem te vernietigen, maar wel tot verderf van zijn vlees. Maar hij kan terugkomen. Lieve mensen, God is zo genadig, maar je moet wel doen wat hij zegt. Indien hij de wet volbrengt, zegt hij. Maar indien gij een overtreder van de wet zijt. en nou komt hij. is uw besnijdenis tot de onbesnedenheid geworden. Dus als een jood zich niet houdt aan Torah. dan zegt God: hier ben je niet besneden. Ja, kijk, ben ik ben besneden. Hij nou, zegt, hier ben een overtreder van de wet. Dan ben je van mij een onbesneden. Vindt u het mooi? Om het eens een keer achter elkaar te horen. Dus een jood die besneden is. Die over het algemeen naar Gods Torah leeft. En hij begint te liegen. En hij gaat door met liegen. Wordt hij voor God een onbesneden. Want hij gaat de vloek krijgen die God erover uitgesproken heeft. Ontkomt hij niet aan. Zal dan indien de onbesnedenen, dat zijn wij, de eisen der wet in acht neemt. Zijn onbesnedenheid niet voor besnijdenis gelden. Mensen, dit is zo ontzettend duidelijk. Ik ben een onbesnedene. We hebben geleerd op Gods genade om naar zijn Torah te leven. Weet u wat vader Jawe over ons zegt? Onbesneden mannen. Nou, wat zegt vader Jawe tegen je? Indien de onbesnedenen, dat zijn wij, de eisen van de wet in acht neemt. Dan is zijn onbesnedenheid voor God weg. Hij noemt hem gewoon een besnedenen. Ja, van hart zijn we natuurlijk besneden. Daar gaat het om. Want ook de Israëlische broeders en zusters, de Joden, ja, ze overtreden Gods wetten. God die moet een vloek erover uitwerpen. Hij moet zijn veiligheidswanden intrekken, zodat de vijand ze kan innemen. Ze waren besneden, maar ze gedroegen zich als onbesnedenen. Dat is een aanfluiting van Yahweh. Ja hij is dat mijn volk. Stel voor dat je eigen zoon. Terwijl je weet dat hij niet met vaders schoen in huis mag komen met, met, met, met stront als zijn schoen in je huis komt. Dan krijgt hij gewoon zijn oren. Snap je het? Nou vind ik dat nog maar simpel natuurlijk. Maar je gaat toch doen wat je vader zegt. Dan zal van nature de onbesnedene, zegt Romeinen 2 vers 27. Doordat hij de wet volbrengt. Hoe klinkt dat nou toch? Zo gaat die onbesnedene als die dus doet wat de wet zegt, hij is daardoor niet vermaakt hoor, maar als die dus doet wat de wet zegt, uw oordelen, die, hoewel in het bezit van de wet de letter en de besnijdenis, een overtreden van de wet is. Dus een jood die besneden is, die loopt te liegen, wordt een onbesnedene. maar wij, die gewoon in liefde de wet volbrengen, is die duidelijk? Doordat wij de wets volbrengen, zullen we oordelen over die, hoewel in het bezit van de letter van de wet en de besnijdenis, een overtreden van de wet zijn. Dus er komt een dag dat wij met Yeshua, onze Joodse broeders, moeten oordelen. Dan zeg je, mannen van God, een verbond met Yahweh, gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Je hebt gestolen. Je hebt afgoderij gepleegd. Analyse. Een onbesnedene die besneden is van hart en volgens Torah leeft, wordt als besnedene beschouwd. Uitroeptekens. Amen. Leuk hè, ik hoor meer amen. Het is ontzettend belangrijk dat je het snapt, want je wordt nooit meer misleid als je het snapt. Zodra iemand iets zegt wat afwijkt van Torah, gaat er zo een antenne bij je omhoog. Dan zeg je, dat is helemaal niet uit de geest. Je moet eigenlijk eens kijken hoe heftig Paulus gaat worden. Paulus zegt in Romeinen 2 vers 28, want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk is aan het vlees. Dat is geen Jood hoor, echt niet waar. Maar hij is een Jood die het in het verborgen is. De ware besnijdenis is die van het hart naar de geest. Geest is gehoorzaamheid, niet naar de letter. En dan komt zijn lof niet van mensen maar, van jawel. Dus je hoeft mij niet te laten zien of u besneden bent, lieve mensen. Hou je broek maar aan. Maar ik zal aan je gedrag kunnen zien of u besneden van hart bent. En als ik dan zie dat je loopt te liegen, dan zeg ik broer of zus, kom eens bij me. Wat is er met je aan de hand? Echt waar. We gaan dan niet lopen controleren of u besneden bent of niet. Er is geen ene vrouw besneden. Dan zijn het allemaal rechtvaardigen. De gelovige die besneden is van hart en volgens Tora leeft, ontvangt lof van jaren. Vind je dat heerlijk? Zeg je vader, ik vind het zo fijn om naar uw wegen te wandelen, en hij zegt tegen Gabriel: kijk die mensen dat toch eens in Ablassenam. Ze zijn heerlijk getrouwen aan mijn wegen. Het is een vreugde. Want hij zegt: als je in mijn wegen wandelt, zou je leven. Als we niet in zijn wegen wandelen, leef je niet. Dan komt er verdriet in je leven. En dan zeg je op een gegeven moment tegen iemand, joh, hoe komt het nou dat je zo verdrietig bent? En vaak kunnen de mensen dat niet zeggen, maar het zit heel diep. Zeg, dus zou het niet uit die diepte halen en aan de Heer zeggen en het bij hem laten, volg het aan? Dan denk je, oh, ik heb een heel pakje afgerooid. Ik ga in de wegen van de Heer wandelen, het is een vreugde. Romeinen 3, vers 29. Of is God alleen de God der Joden? Niet ook de heidenen. Is God nou de God van de Joden? Of is hij ook de God van de heidenen? Dus Yahweh is de God van Israël. En Yahweh is de God van de hele wereld. Nou ja, wat heeft Israël dan voor op ons? Het zijn de kinderen van Abraham. En hun is de Torah toevertrouwd. Moesten ze helemaal bewaken. Alleen... Veel farisees en schriftleden werden veel te overijverig. Die gingen er nog eens een keer een muur om die hele Torah heen bouwen. En die gingen zeggen dat die heidenen er beslist niet bij moesten komen. Daarom noemt Jezus ze hypocriet. Lieve mensen, God is die alleen de God van de Joden? Niet ook de heidenen? Zeker, hij is onze God. En we hebben ervoor gekozen om in vreugde in zijn wegen te wandelen. Ik vind het een vreugde om een zoon van God te zijn. Ik wil helemaal lijken op Yeshua, de Messias. Ze zullen aan handelwijzen zien dat ik zijn broer ben. Want hij zegt, dat is mijn moeder en mijn broers en mijn zusters die naar de geboden van wel leven. Echt waar, daarin gaat hij ons voor. Indien er namelijk één God is, of gelooft dat er meerdere zijn? Adonai en Gad. Yahweh, goed zo. Amen. Kijk, daar hou ik van. Hè? Begrijp je wat er gebeurt? Zeg ik Adonai. Zo noemen onze Joodse broeders hem. Maar ze, ver, hè? ze verdoezelen de naam van Yahweh. Wij moeten zachtjes dat helemaal om gaan bouwen. Hoe eerder hoe beter. Er is namelijk maar één God. En dat is Yahweh. Die de besnedenen rechtvaardigt. Zal uit het geloof. En die de onbesnedenen, dat zijn wij, rechtvaardigt door geloof. Dus de besneden, dat zijn degenen die Torah hebben. Daar moeten ze langs leven. En dan ook vanuit die Torah. Uit geloof aanvaarden je Messias. Wij kennen de hele Torah nog niet. Wij ontmoeten Yeshua. En we moeten door geloof dat offer aanvaarden. En uiteindelijk naar Torah gaan leven. Maar de tekst is een beetje lastig vertaald. Vindt u ook niet? De een uit en de ander door geloof. Kent u het verschil? Moet u luisteren. De NBV-vertaling zegt... Want er is maar één God. Hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Ik vind je schitterende. Dus de eeuwige onze God, Yahweh, neemt ons aan als rechtvaardigen. Dan zegt Jan de rechtvaardige. Piet de rechtvaardige. Jan de rechtvaardige. Gerda de rechtvaardige. Waarom? ...omdat je vertrouwd hebt op Yeshua. Dus er is maar één God... ...Hij zal de besnedenen en de onbesnedenen ...op grond van geloof... ...in Messias Yeshua... ...als rechtvaardige aannemen. Het wordt er helemaal stil van, hè? Stellen wij nou door het geloof... ...de wet buitenwerking? Hoe zeggen onze broeders christenen dat? Nee, we geloven nou in, uh, in Yeshua... ...in Jezus. Nou, ik denk wel eens dat die Jezus die ze uitspreken, een andere Jezus is dan Yeshua de Messias. Dat is niet om lelijk te doen, maar we zijn misleid door die woorden. We zijn door Rome misleid. En de hervormers en de reformatoren hebben die stukjes ook niet gezien. Dat is niet om een kat te geven, maar we zitten dus in een ontwikkeling naar de terugkomst van de Heer... en de waarheid wordt steeds groter. Hij zegt, zal ik nog geloof vinden op aarde... Ja, er zullen er miljoenen zijn. Want Benny Hin loopt rond en al die andere grote. Die, die oogsten miljoenen mensen. We hebben uh, op het God-channel, God-TV, we hebben uh, kanaal 7. Maar je hoort allemaal afwijkend van Torah. Terwijl Jezus het vlees geworden Torah is. Dus we katten niet naar onze broeders en zusters. Want ze worden misleid. We moeten ze juist zeggen hoe de Heer het zegt. Dan zullen de Godzoekers die zullen zeggen: Hé. Hey, ja, dat is wel rechtvaardig. Moet je luisteren. Stellen wij nou door het geloof de wet buitenwerking? Nee, ik geloof in Jezus. Ik mag vanaf vandaag weer liggen. Echt niet waar. Ik geloof in Jezus. We gaan zondag vieren en de Sabbat. Bekijken ze maar. Dat gaat niet. We gaan kerstfeest, paasfeest en uh, pinksteren vieren. Op dagen die God niet heeft ingesteld. Want God zelf kent het hele kerstfeest niet. Maar de acht feesten van de Heer, de zeven, die laten we liggen. Terwijl de Heer zegt, het zijn mijn heilige feesten. Op mijn heilige tijden. Kom op mijn heilige tijden samen in een heilige samenkomst. Dus wegblijven op sabbatmorgen uit een heilige samenkomst... ...is tegen de instructie van Yahweh. Vindt u dat vervelend? Als je zegt, ik heb geen zin vandaag. Ik blijf gewoon zitten. Nou maak dan zin, Yahweh ontvangt je. Je kan met elkaar het woord van Yahweh delen. Soms heb je er wel een strijd mee... Maar ja, we zullen groeien met elkaar. Ja? Dus wegblijven op Sabbat. is niet tegen mij zeggen of tegen de broeders. ik heb er geen zin in. maar dat is tegen ja, we zeggen. ja, u vraagt het wel, maar. Pff, hè? Ik heb pukkel op mijn rug. doe een beetje zeer, ik blijf thuis. <lacht> nou, dan kan je beter hier naartoe komen. dan kunnen we weer wrijven. en een plakketje erop zetten voor je. en we kunnen ervoor bidden. Hè? Stellen we nou door het geloof de wet buitenwerking, mensen. volstrekt niet. Wij bevestigen de wet. Weet u wat bevestigen is? Als je gaat trouwen, dan moet je bevestigen dat je van je vrouw houdt, of niet? Zeg je, ja, zeg je dan. Dus bevestigen is ja zeggen. En de Grieken doen het dan niet. Maar degene die Hebraeus beginnen te verstaan, die zeggen ja en die doen het. Je moet niet tegen je vrouw zeggen, ik ga je trouw blijven. Tot dan de dood ontscheidt. Ik zal altijd voor je zorgen. En als het regent zeggen, ja, hallo, het regent. Even niet, hoor, nou. Dat gaat niet. Je bent een man van je woord of niet? Je zorgt voor je vrouw totdat de dood schijnt. Lieve mensen, even analyse. De gelovigen uit de joden zijn besneden. De gelovigen uit de volken zijn onbesneden. Beiden zijn besneden van hart en leven volgens onze Torah van Yahweh. Anders kun je het niet zeggen. Zijn wij nou ineens wettisch? Echt niet waar, we zijn niet wettig. we zijn gewoon wettig. We stoppen voor het rode licht, we steken onze hand uit bij recht afgaan en niemand zegt tegen jou in het verkeer: gids zeggen, ben jij wettig? je stopt voor het rode licht. Het is een oude dooddoener, maar hij werkt altijd. Zalig zij, staat er in Romeinen 4, vers 7, wie ongerechtigheden vergeven en weer zonde bedekt zijn. Wat is ongerechtigheid? Zonde. Ongerechtigheid en zonde zijn synoniemen. Dus je bent zalig als je ongerechtigheid en die zonde bedekt zijn. Zalig de man wiens zonde, Jaweh, geen zin zal toerekenen. Hij rekent mij mijn zonde niet meer toe. Ik heb ze beleden, ik heb het bloed van Yeshua. Ik vertrouw 100% op hem. Als ik sterf, dan komt er een dag, wekt hij me op uit het stof, heb ik een compleet nieuw lichaam en dan kun je niet eens meer dan zien of je nou besneden bent of niet. Want we hebben geen vleeselijk lichaam meer, we krijgen een geestelijk lichaam. En als we dan moeten gaan dienen, dan gaan we dus duizend jaar heersen met Christus. Dat is heel wonderlijk. We zijn het huis gods. Maar dan praten we niet over besneden of onbesneden, maar of je dus gehoorzaam bent geweest en vertrouwd hebt op Yeshua, je Messias, je Redder. Zalig de man, wiens zonde jaar weg geen zin zal toerekenen. Geldt nou deze zaligspreking, zegt Paulus, dan de besnedenen of ook de onbesnedenen? Heeft u het antwoord? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Het geloof. Het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Wat was gerechtigheid ook weer? Als rechtvaardige door God worden aangenomen. Omdat Abraham God geloofde, geloofde hij ook dat hij een kind zou krijgen. Hoewel die al bijna 100 jaar was en zijn vrouw 90 en Sarah die begon te lachen in het net oh, zegt ze, zou ik nog wel lustig wezen, zegt ze dat kon helemaal niet meer maar Abraham geloofde God hij werd tot rechtvaardig gerekend en hij verwekt een kind die avond echt raar of je het gelooft of niet een 100 jarige met een 90 jarige en dat kind is Isaac en die wordt geboren na Ismaël die Ismaël die wordt verwekt naar het vlees daarom krijgt hij de belofte ook niet en Isaac naar de geest. Naar de belofte. Ismaël strijdt altijd tegen Isaac. De strijd die gaande is, als je het over besnijdenis hebt, is exact dezelfde strijd. Later krijg je Jacob en Ezou. Ezou is de oudste, maar hij verwerpt zijn eerstgeboorterecht. Ezou blijft strijden tegen Jacob. En nog steeds vecht hij diezelfde Arabieren tegen Israël. Want ze willen dat stukje land wat aan Israël beloofd is. Terwijl ze daar duizenden vierkante kilometers land hebben, die Arabieren. Snap je dat? En over dat hele kleine pieterstukje moeten ze dus op de kaart kijken. Dat willen ze gewoon hebben. Dus nog steeds is Ezou aan het vechten met Jacob. En heel de wereld zegt... Ja, eigenlijk moeten ze dan maar een beetje aan die Palestijnen geven. Jeruzalem moeten ze maar delen. fijn, ze gaat het maar door. Maar de mensen kennen het woord van God niet meer. Abraham... ...wordt als een rechtvaardige aangenomen op grond dat hij gelooft wat Yahweh zegt. Pas daarna krijgt hij een teken van de besnijdenis... ...zodat hij weet dat hij zich besnijdt tot uit dat besneden geslacht die Messias geboren gaat worden. Die uiteindelijk de hele wereld beërft. Abraham wordt de eigenaar dadelijk van de hele wereld door zijn eigen zoon. En, nou, vindt u dat niet mooi? Maar dit wil dus niet zeggen dat u zich moet laten besnijden. Want we zijn geen fysieke kinderen van Abraham... Wij zijn geestelijke kinderen van hem, omdat we geloven. En op grond van geloof worden we rechtvaardig aangenomen voor God. Daar ligt de klux. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was nou Abraham besneden of was hij onbesneden? Hoe werd hem dan die gerechtigheid toegerekend? Was hij toen nog onbesneden of was hij al besneden? Hij geloofde God toen hij nog onbesneden was... En God zegt op grond van dat geloof verklaar ik je als een rechtvaardige. Ga je besnijden? Dat zal een teken voor je zijn. Dat uit jouw nageslacht die Messias komt. Elke Jood die dacht bij zijn eigen wie weet komt er uit mijn nageslacht de Messias. Dus ze besneden maar dolgraag die kleine jongens. Want daar moest het van komen. En de Messias is geboren. Het is dus Abraham toegerekend in zijn onbesneden situatie. Exact hetzelfde zoals bij ons. Maar dan je het laten stoppen. Ik zal nog geen amen zeggen. Maar dadelijk zal ik je een tekst laten lezen. Ja, waarom Paulus over ruzie heeft. Echt waar. Ik ga nog geen antwoord geven. De gelovigen uit de joden zijn besneden. De gelovigen uit de volkeren zijn onbesneden. Maar beide behoren tot de gemeente van Yeshua. ...als de Yeshua aanvaarden. Dus besnedenen en onbesnedenen... ...in dezelfde ruimte. Romeinen 4 vers 11. Het teken der besnedenis... ...ontving Abraham als een zegel... ...der gerechtigheid van dat geloof. Dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Wist u dat Adam... ...ook onbesneden was? Hij zag uit naar Messias. Denkt u het of de Adam zullen zien dadelijk... Die onbesneden Adam. En van Abel, die vermoord is door zijn broer. Wiens offer door de God werd aangenomen. Gaan we hem zien dadelijk. Dan krijg je onbesneden Adam. Of Abel. Je krijgt dadelijk een onbesneden Noach. Dat ja, noemt u wel op. U kent ze allemaal goed. We zijn niks bijzonders. We zijn dus in onze onbesneden staat. Door geloof rechtvaardig. Alleen aan Abram. Die kreeg een extra belofte. Uit jou gaat naar nou die Messias komen. Er moest Isaac nog komen, er moest Jacob nog komen, die twaalf stammen. En uit Juda, die de koningscepter had, daar moest uiteindelijk Messias uitkomen. Hij zou koning zijn voor eeuwig. Dus, op dat, even kijken hoor. Zo kon Abraham dus een vader zijn van alle onbesneden gelovigen. Is Abraham onze vader? Wat staat er? Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen. ...die hier in Abelasedam zitten. Opdat hun de gerechtigheid... ...zou worden toegerekend. U wordt de gerechtigheid toegerekend. Bent u besneden of onbesneden? U bent onbesneden. Weet u wat het mooie is? Ah, ik ga het nog niet vooruit vertellen. want krijg krijgen alles dubbel te horen. In Colossense 2 vers 11, ...in Hem, in Yeshua... ...zijt gij ook... ...met een besnijdenis... Die geen werk is van mensenhanden, besneden door het afleggen van het lichaam, dus vleesjes, in de besnijdenis van Christus. Wonderlijk hè, hier komen de vrouwen ook gelijk mee. Daarom dopen we mannen en vrouwen. Wij hebben besneden vrouwen in onze gemeente. Oh, dat... Laten, we Laten we dat maar niet horen. Heerlijk hè, zo'n besnijdenis. In Yeshua zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk is van mensenhanden, dat moet iemand eens proberen met je handen op je rug een man te besnijden. Nou, het lukt ze al zo niet, wel ik met vrije handjes, want ik laat het niet toe. Dat, echt niet waar. Maar daar staat dus dat je zonder mensenhanden besneden wordt. Maar ik heb me wel laten dopen. Maar iets anders gebeurt er niet. Ik zou vechten tot het einde toe. Geen werk van mensenhanden is besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses. Vleeses. Snap je tot het een symboliek is? Dat kleine stukje vlees wat symbool was, is gewoon onze zondige natuur. Wij hebben niet een klein stukje besneden. Ons hele lichaam is de dood ingegaan met het watergraf. En we zijn opgestaan in het nieuwe leven. En we zijn bekleed en het eigendom geworden van onze nieuwe man, dat is Yeshua. En onze oude man, ons oude lichaam. Waar we aan verbonden waren. Die is gestorven. Nou, omdat nou onze oude man dood is. Dat is dat vlees. Kunnen we rechtmatig eigendom worden van een nieuwe man. Maar als wij dat oude zondige lichaam nog in stand houden. dan zitten we nog steeds aan onze oude man. En daarom mag een vrouw niet scheiden van die oude man. Dat is in Romeinen 7. Moet je maar eens nadenken. Snap je hem? Er staat wel dat de wet regeert. over de zolang de mens leeft, de man leeft en denken, zie je oh, wel, die vrouw die mag niet weg bij die man maar daar gaat het helemaal niet over het is de wet van dat zondige vlees daaraan zijn wij als mens gebonden die moeten we begraven, dan is die oude man dood en dan kunnen we rechtmatig eigendom worden van Yeshua maar dan moet je wel die oude man doodlaten. dus als die weer uit zijn graf wil, moet je zeggen terug je graf in je bent dood, ik hou je voor dood. wil je liegen, moet je het gewoon niet doen, laat die oude man dood nou lieve mensen, kent u het? Wij zijn besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses in de besnijdenis van... Ik zet nog Christus, maar tegenwoordig zeg ik overal Messias. Want Christus komt van hè? Christos af. Maar het is niet Christus, want ze spraken alleen maar Grieks. Het is Yeshua de Messias. Heerlijk om het te worden, de Messias. Dus tegenwoordig verander ik het regelmatig. Maar we zijn in zijn besnedenis besneden... Hij stierf op Golgotha zijn vlees werd gedood. Met al onze zonde, schuld en last. Onze pijn, onze verdriet, onze smart. Onze ziekte, onze zonde. Alles is op hem gekomen. Want hij kon helemaal niet sterven. Want hij was rechtvaardig. De dood had geen macht over hem. Maar uiteindelijk moest de zonde last op hem gelegd worden. Want hij was het zondeoffer. Hij moest gewoon voor u zonde sterven. Hij is het offer. Gods rechtvaardige zoon. In hem zijn we besneden. Met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Daar gij met hem begraven zijt in de doop. Ziet u dat het gelijk bij elkaar zit? In hem zijt gij ook mede opgewekt. Door het geloof aan de werking gods. Die hem uit de dood heeft opgewekt. Het is een symboliek die we voeren. Maar je moet het erkennen en je moet het doen. Dus we laten ons dopen. Zo leggen we onze oude man af en onze oude vrouw. En we staan op in nieuwheid van leven. En zo sluiten we het verbond met Jaren. En hij neemt jou aan als een rechtvaardiger. Mijn zoon, mijn dochter. Hij omhelst je. Dat zit in de geest. Weet je dat? Het is heerlijk te weten dat Vader Jaren me lief heeft. Echt waar. Ik heb me vaak afgewezen gevoeld. Ik, dacht, ik kan het niet, ik heb het niet. Of ik was niet de knapste van de klas. En ik dacht: komt ik me schoppen. Maar ja, ik was het niet. Dat wil niet zeggen dat je dom bent. Je moet alleen Ja wel leren kennen en zijn woord. En dat moet je gaan doen, want dan ben je pas wijs. Ook u heeft hij, hoewel gij doodwaart door uw overtredingen aan de Torah... Want alleen omdat je weet wat overtreding is, dat weet je door de Torah... Weet je dat je ook verzoening nodig hebt. Hoewel gij doodwaart door uw overtredingen aan de Torah en de wet... En onbesneden naar uw vlees... Bent u levend gemaakt met Yeshua... Toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold. Mooi hè? Vind je nou niet heerlijk om kinderen van God te zijn? Vind je nou niet heerlijk om elke Shabbat bij elkaar te zijn? Dat woord van de Heer moet je delen met elkaar. Je moet niet vechten met elkaar. Deel over dat woord. En we zijn allemaal op verschillende marzen. dus nog bezig om tot één kern te komen. Torah en profeten. Ongeacht wat iemand tegen u zegt. Dan vliegt gelijk antenne omhoog. Klopt niet met de Torah. Je kan elk woord van elke geest in je hoofd krijgen, want alles wat wij gehoord hebben, geloven we vaak. Maar we hebben een verkeerd woord gehoord. Vader, ja, we zeggen tegen de mens, eet niet van die boom, dan sterf je. Wat zegt Satan? Ach, je zal niet sterven. Leugenaar. Ja, dat zegt God ook. Hij is de leugenaar van het beginnen. Snap je het? Als God zegt, doe het nou niet, dat is Torah. Dat is een gebod. En je doet het wel. Ja, heb je een probleem? Heb je verzoening nodig? Door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde, dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Dus dat wat tegen ons getuigt, dat nagelt hij aan het kruis. Alleen al aan deze tekst zit nog een dubbele bodem, omdat het woordje inzettingen dogma's is. Je hebt het niet over de Torah. Je hebt het over dogma's. Zijn menselijke inzettingen. Die fariseeërs die hadden wetten bij de vleet aan de Torah toegevoegd. Dat noemen ze de mondelingen Torah. En dat waren dogma's. Wij hebben een dogma van de Rooms-Katholieke Kerk. Het dogma van de Triniteit. Het dogma van kinderdopen. We hebben de dogma's van Maria Hemelvaart, de leugenaars. Maria ligt gewoon in het graf. Die wacht tot opstanding uit de dood. Snap u het? Menselijke dogma's verhinderen ons te wandelen naar Torah en profeten. Hij heeft al die dogma's, want dat is het woord inzettingen, aan het kruis genageld. Halleluja, prijs de Heer. Al die rommel is weg. Vindt u het leuk om dat te horen? Het moet even knasten bij je hoor. Maar je moet gewoon zeggen, inderdaad. En pak uw concordans maar en kijk maar naar inzettingen. Staat gewoon dogma. De wet van God wordt nooit dogma genoemd als wet. Dat is Torah, onderwijzing van de Allerhoogste. Mozes heeft geen dogma's. Mozes zegt, gewoon zo spreekt de Heer. Maar de dominees en de theologen die zeggen, die bouwen een constructie. En die zeggen, de zondag dat is erg in de plaats gekomen van de Sabbat. Ik zou het niet willen verantwoorden, lieve mensen. Het is aan het kruis genageld. Handelingen 16, we zijn bijna aan het eind. En hij, Paulus, kwam in Derbe en Lystra. En zie, er was een zekere discipel genaamd Timotheus. De zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Hij stond goed bekend bij de broeders. Dus het was een yeshua gelovige. Hij was van een Joodse moeder. Maar hij was onbesneden. En Paulus kreeg hem lief. Het was een trouwe knul. Hij dacht met die knul wil ik verder. Hij wilde eigenlijk met Barnabas verder. Maar Barnabas had de boel een beetje geteeld. Een beetje verraden. Een beetje slap geworden. Hij zei maar ja ga ik niet verder. Maar met Timotheus wilde hij verder. Timotheus was van een Joodse moeder. Paulus wilde dat deze Timotheus met hem zou gaan en hij nam hem tot zich, hij besneed hem wat staat er? terwille van de Joden als het niet terwille van de Joden had geweest had hij hem niet besneden dat is heftig hè? moet je gewoon maar over nadenken had het niet terwille van de Joden geweest die ook in die gemeente functioneren had hij hem niet besneden maar goed, ik wil dat voor mijn eigen rekening nemen. Maar zo staat het er. En je moet maar eens proberen uit te zoeken hoe het anders kan. Hij besneed hem ter wille van de Joden in die plaatsen. Want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. En ze wilden echt wel eens kijken wat hij met die jongen zou doen. Maar ter wille van de Joden besnijdt hij hem. Anders had er een heleboel van zijn wegen geblokkeerd geraakt. Maar nogthans iemand die halachisch Jood is. ik kan kort. Besnijd hem. Als hij dat wil. Dit is dus de enige keer in het Nieuwe Testament. Paulus heeft Timotheus besneden omdat er nadrukkelijk bij vermeld staat dat hij een Joodse moeder had. En daarom, halachisch gezien, een Jood was. Halachisch is gewoon naar Torah. Naar nou, de regels van God was hij Jood. Maar is dat niet eens wat Nee, daarom zeg ik het heel zachtjes. Daarom zeg ik het heel zachtjes als conclusie. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, eigenlijk had hij hem niet besneden. Maar ik wil het niet te heftig laten wezen. Dus, omdat hij dus is nog een Joodse afkomst is, een moeder heeft die Joodse, besnijdt hij hem. Maar hij staat in de tekst, hij besneed hem terwille van de Joden. En daar moet hij dan zelf mee uitzien te komen. Dit is dus geen bewijstekst dat je zegt, oh, nou ga ik iedereen besnijden. Echt niet waar. Ja, inderdaad. ...die zouden zich aan hem kunnen storen... ...dus ter willen van de joden besnijdt hij. Dan zou zijn onbesnedenheid... het TVG zijn. Ik vind het hartstikke fijn dat je het zegt. Zie je, zo hoort het, hè? Tijdens spreken moet je gewoon kunnen interpreteren. Maar als je maar opbouwt, hè? Dankjewel, Benjamin. Het wordt tijd dat jij eens een keer gepreek gaan houden, weer, hè? Echt waar, moet je weer gaan doen. Het zou fijn zijn als veel meer onder ons zeggen. ...ik zou best wel eens een keer over dat onderwerp willen spreken... ...krijg je gelijk de ruimte. Vind je dat niet leuk? Moet je moet het gewoon doen. Michael heb het al een keer gedaan. Benjamin heb het al een keer gedaan. Zeg je, joh, ik heb zoiets moois ontdekt. ik wil het zeggen. Kom naar voren toe. Al doe ik het maar vijf minuten in een getuigenis, of tien minuten. Je krijgt er alle ruimte van, want ik ga toch door tot smiddags drie uur. <lacht> Goed. Handelingen 21, vers 17. Toen wij te Jeruzalem kwamen, heten de broeders ons van harte welkom. Ze hadden natuurlijk ruzie gekregen, in gelaten... Want er waren dus Joden binnengekomen, achter Paulus rug, en die zeggen tegen die gedoopte heidense gelaten: Hallo, je moet je laten besnijden, Dat kan je niet behouden worden. Nou, als er iets is waar Harry over kwam, was het over die opmerking van de Joodse mannen. Exact dezelfde uitspraak doet dus Boas. Die beweert dus op een bepaalde tekst dat je moet besnijden. En dan zegt hij: de eerste zes doe ik gratis. Nou, het was natuurlijk een humor. En ik kan het echt als humor verdragen. Als iemand het niet beter weet, mag hij het nog zeggen van me. Maar dan krijgt hij echt herrie. Toen ze dat in gelaten hadden gedaan, kregen ze herrie met Paulus. Hij zegt gelijk een delegatie sturen naar Jeruzalem, zegt hij. Want nou zou ik het willen horen van Petrus en Jacobus en de, noem maar op. Dus die gingen daar echt een robbertje Torah studeren. Lieve mensen, toen ze te Jeruzalem kwamen, werden ze welkom geheten door de broeders. Zij loofden God toen zij hoorden en zeiden tot hem. Gij ziet broeder, broeder Paulus, hoeveel duizenden er onder de joden gelovig zijn geworden. En alle zijn ze ijveraars voor de wet. Halleluja. Het kan toch onmogelijk zijn dat je tot geloof komt en dan de Torah overboord gooit. Het zijn ijveraars voor de wet. Dat is goed. Maar, nu heeft men van hun, van u verteld dat gij alle joden... onder de heidenen afval van Mozes leert. Dat is een leugen. Weet je wat hij daar aan hem bedoelt te zeggen? Afval van Mozes. Ze leggen het Mozes in zijn schoenen... dat Mozes zegt, je moet besnijden. Maar dat is niet waar. Abraham moest zijn nageslag besnijden. En Mozes herhaalt dat natuurlijk gewoon in Torah. Dus wat zeggen nou die joden... Nu heeft men dus van u, Paulus, verteld dat gij alle joden onder de heidenen afval van Mozes leert. Door te zeggen dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden. Zo. Naar de gebruiken te leven. En naar gebruiken te leven is nog even iets anders dan naar Torah. Want ze hebben uit die Torah allerlei gebruiken genomen. Toegevoegd, specifiek uitgevoegd. Dan moest je ook je handjes wassen voor het eten, als was je onderijn, nou dat is een leugen. Zo zijn er dus vele geboden en inzettingen om naar die gebruiken te leven. Snap je het, lieve mensen? In Filippense 3, vers 1 tot 3 staat, overigens mijn broeders, verblijt u in de Heer. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig, maar voor u is het veilig. Wat denk je dat hij gaat zeggen wat voor u veilig is? Let op de honden, zegt hij, en let op die slechte arbeiders, en let op de versnijdenis. Hij hebt het niet over besnijdenis, maar over de versnijdenis. Ze maken er een zootje van. Dus er komen de Joden in de gemeente die zeggen tegen u: laat je besnijden. Als kan je daar niet in het nieuwe Jeruzalem. Paulus is keihard, want hij zegt: lieve mensen, let nou op, want het is voor u veilig. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Over wie hebt u het? Over de gemeente van Yeshua. Zoals we hier ook in Alblassedam zijn. Met besnedenen uit de joden en onbesnedenen uit de heidenen. Samen gevoegd in het lichaam van Messias Yeshua. En er komt er iemand binnen. Die heeft een schitterende preek. En ik noem hem mijn broeder. Maar die is misleid op de besnijdenis. Want dat heeft hij geleerd van de rabbijnen in Amerika. Dus we bidden met die broer en we zullen hem onderwijzen... om te laten zien waarom de besnijdenis niet van God is voor de heidenen. Paulus die zegt, wij zijn de besnijdenis die door de geest Gods hem dienen. Hoe dienen we nou door de geest Gods? Dat is horen naar de woorden van God en dat is doen. Want dan kan je zeggen, hé, hey, hij doet naar de woorden, die heeft de geest van God. Snap je hem? Dus wij zijn de besnijdenis die door de geest Gods hem dienen... Die in Messias Yeshua roemen en niet op hun vlees vertrouwen. Dus wij roemen in Yeshua, wij prijzen hem... ...maar vertrouwen niet op dat stukje vlees wat ooit eraf gegooid is... toen ik nog acht dagen oud was. Maar het is al triest dat Paulus zo boos is... ...dat hij het honden noemt die zulke evangelie brengen. Als er dus maar één gedachte bij u is... tot er maar een millimeter rechtvaardigheid zou zijn in besnijden... Zit hij op een heel gevaarlijk pad. Amen. Wij zijn de besnedenis, broeder en zuster. Omdat we handelen naar de geboden van God. Daarom noemt God ons besnedenen. Maar de jood die besneden is en de wet kent. En liegt. Zit hij van mij bij een onbesnedenen. En God is eerlijk. Want hij neemt niet de persoon aan. Hij neemt niet de een aan en de andere niet. Hij neemt elke mens aan. De jood en de heiden. Hij rekent ze op dezelfde manier af. Hij zegt in gelaten 1 vers 6, het verbaast mij dat gij zo schielijk van degene die u door de genade van de Messias geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. Dus er heeft iemand gezegd, laat je besnijden. En Paulus zegt, je hebt je wel heel vlug laten afbrengen van het evangelie. Hij zegt, je hebt je laten afbrengen tot een ander evangelie en... Dat is geen evangelie. Dus de besnijdenis is geen evangelie. Mag ik het heftig zeggen? Want ik zou je oren wel willen doorboren. Want ik heb gezien dat mensen onder de indruk waren over het besnijden. Maar het is een ander evangelie. Het is geen evangelie. Het is echt geen goed nieuws. Paulus is er hartstikke boos over. Ja, ben je mee? Ja. Amen, amen. dankjewel. Het is een omgekeerde wereld. Het is dus geen evangelie. En zo moet je het hoog houden. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van de Messias willen verdraaien. Nou, je moet toch een beetje besnijden, dan ben je toch een beetje joodje. En er zijn heel veel mensen die joodje willen spelen, hoor. met alle respect. Want ze doen alles wat de joden doen. Je moet niet doen wat de joden doen, je moet gewoon zeggen wat Torah is. Het klinkt raar, het feit dat ik tietjes draag. Ben ik dan ineens wettig geworden? Nee, Mozes die hebt gezegd namens God, vertelt het nou aan je kinderen, je kindskinderen, je kindskinderen. Dat ze kwastjes maken, opdat ze zich zullen gedenken aan al de geboden van Yahweh. Zodat hun ogen niet afwijken naar afgoderij. Schitterend. Je realiseert je de hele dag dat je zalig onder Gods verbond leeft, naar zijn geboden wil handelen. Maar denk niet, als je iemand een chit ziet dragen, dan zegt, oh dat is een rechtvaardige. Maar echt niet waar. Je wordt ook niet gered door een kwastje. Je wordt ook niet gered door een besnijdenis. Maar we houden ons wel aan wat God zegt. Hij zegt, doet het nou? Ik wou het ook het veel vroeger gedaan had. Had ik me gerealiseerd dat ik sommige dingen niet had moeten doen in mijn leven. Ik heb helaas dingen gedaan waar ik achteraf veel spijt van had. Lieve mensen, het is dus een verdraaiing van het evangelie. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen afwijkend van hetgeen wij verkondigd hebben. Dat is dat Yeshua de Messias is en door zijn offer wij rechtvaardigen zijn. Hij zij vervloekt. Dus hij noemt ze honden en hij vervloekt ze die de besnijdenis leggen op de gemeente van Yeshua. Noem dat maar niet heftig. En dat op grond van één, misschien een uitspraak. Onze broeder gebruikte een uitspraak over Ezekiel 44 en dat gaat over priesters. Die priesters die nog in Jeruzalem zaten, terwijl dat hele volk al in Babel zat, die lieten heidense mannen, die dus niet besneden waren van hart en van vlees, in de tempeldienst doen. Je bent echt van God los als je dat flikt. En daar klaagt God over via Ezekiel tegen Jeruzalem. Hij zegt, haal het in je hoofd om onbesneden, van hart en onbesneden heiden in mijn tempel te laten dienen. En die priesters lieten het afweten, die levieten. Op dat moment krijgen ze van God te horen dat ze afgewezen zijn. En voortaan mogen ze alleen maar de deurwachten deurwachter zijn. Hij zei: maar levieten, jullie komen dus niet meer in mijn huis. Voortaan zullen de kinderen van Zadok, zullen de dienst verrichten. Maar nooit meer onbesneden van hart en onbesneden van vlees. Snap je dat je dat helemaal niet mag gebruiken om daar met de gemeente te zeggen... Ja, nog even een stukje vlees eraf. Dat is een andere evangelie. Hebben u hem door? En wist u, wij zijn geen levieten. Wij komen nooit in de tempel van Yahweh te werken. Ook niet als we dadelijk een geestelijk lichaam hebben. Er zijn dadelijk wedergeboren levieten. Zullen gewoon functioneren in de tempel zoals God het wil. Lieve mensen, het allerlaatste stukje... Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik het je nog eens een keer. Indien iemand u een evangelie preekt, afwijken van hetgeen gij ontvangen hebt. Hij zij vervloekt. Hij doet in één hoofdstuk twee keer een vervloeking over honden. En luister goed, ik noem niet Boas een hond. Hè? Echt waar, laat ik het hardop zeggen, want je zou mijn woorden verkeerd uitleggen. Ik noem hem geen hond, maar hij heeft een misleiding. We noemen onze christenen ook geen honden omdat ze de zondag in de plaats van de sabbat stellen. Maar het zijn misleide broeders en zusters. We moeten het tegen hun leiders hebben. Gelaten 2 vers 3. Zelfs Titus, luister goed, was bij mij. Hij werd, of schoon die een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden. Dus Titus is een Griek. Paulus had hem lief. Maar ze lieten zich niet dwingen om die man te besnijden. Moet ik dan hier zeggen, los van Paulus en Yeshua, lieve mensen, ik denk dat het toch wel beter is. Even het velletje eraf, het is veel schoner, het is hygiënisch, het is rijm. Nee toch? Titus die wordt niet besneden, hoewel ze gedwongen werden. Het wordt nog mooier hoor. En dat met het oog op de binnen gedrongen valse broeders. Lieden die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Messias Yeshua hebben te bespieden. En zo ons tot slavernij te brengen. Hij is toch een stukje vlees eraf. Want ze willen op vlees roemen. Kijk het zijn nou besneden heidenen die zijn nou besneden. Nou geen millimeter zal ik uh, roemen op mijn vlees. We roemen 100% in Yeshua de Messias. Vindt vind het niet overdreven maar duidelijk. Je kan je toch niet op één tekst een loer laten draaien. En we hebben niet twee getuigen, niet drie getuigen. Maar hoeveel getuigenissen heb je nou achter elkaar gehoord? Je durft er nog niet eens meer aan te denken aan besnijdenis. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan. Dus nou hoor je de boodschap van misleiding. En je denkt, oh laat ik het ook maar gaan doen. Ja, gauw mijn kindje besnijden. Ook oh, laat ik het zelf ook maar even gaan doen. Paulus die zegt, ik ben geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan. opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Weet je hoe ik niet uit de weg ga? Als er hier iemand binnen zou komen, door die deur in de schaapskooi, om te vertellen dat je besneden moet worden, dan ga ik er met mijn 130 kilo voor staan. Die komt er dus niet in. Als er iemand denkt dat hij moet zeggen vanwege de gerechtigheid, je moet besnijden. Is hij eigenlijk outside. Zo heftig is Paulus. Dat is niet omdat ik geen meelij heb. Maar het is dus een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Vindt u het vervelend om het zo hard neer te zetten? Want als we het niet zouden doen. Dan denkt dadelijk iemand, ik doe het toch. Kijk, als iemand het laat afknippen omdat hij het zo hygiënisch vindt. 80% van de Amerikanen doet het. Want die besnijdenis zegt helemaal niks. Maar zegt niet dat je het doet om een klein stukje toegang te krijgen tot de tempel dadelijk. Want dat is bedrog. Echt waar. Nog een klein stukje. Dit is de afsluiting. Echt. Ik weet het. Dat kan hooguit nog een half uur duren. In Deuteronomium, in de Torah, daar staat... Zie van Yahweh uw God is de hemel... De hemel der hemelen en de aarde, wat alles erop is. Alles is het eigendom van Jabe. Alleen aan uw vader heeft Yahweh zich verbonden. Aan de vader is Abraham, Isaac, Jacob. En alleen hem heeft hij lief gehad. En u, hun nakroost, heeft hij uit alle volkeren uitverkoren, zoals dat heden het geval is, zegt Paulus. Wij zijn daarbij gekomen door Yeshua. Besnijd dan de voorhuid van uw hart. En wees niet meer hardnekkig. Doorgaan met liegen, stelen, bedriegen, zondag vieren, kinderen dopen. Maria vereeren als de, of de koningin des hemels. Het is godslaster. Het is pure afgoderij. Overtreding van het tweede gebod. Als God zegt A en u zegt toch B. Dan verheft u zich boven God. En dan verwerpt u. We zijn aan hem onderworpen, want hij is de Heer van de hemel en van de aarde. Hij is ons allergod. Besnijd de voorheid van uw hart. Stop met zondigen en ga niet zitten piekeren over besnijdenis. Deuteronomium 30, er komt die nog eentje. En Jaweh uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroos besnijden. Niet je vlees. Zodat gij Jaweh uw God, lief hebt met heel je hart, heel je ziel, opdat je leeft. Wat zeggen de christenen? We hebben een nieuwe wet gekregen. We hebben God niet bovenal en aan ons naast als zichzelf. De wet is weg. Dat is een leugen. Want Yahweh zegt zelf al door Mozes... dat we hem lief moeten hebben. Zie je het? Met ons hele hart, met ons hele ziel. En als dan in Levites komt... dan zegt hij, je moet je naast liefhebben lief hebben als jezelf. Dus Yeshua citeert alleen maar Torah. En de christenen denken dat ze een nieuwe wet hebben... Ja, we moeten God lief hebben bovenal. Lief, lief, lief. Ah, een beetje zweverig worden. Maar dat is echt niet waar. Je moet doen wat hij zegt. En je moet je naaste lief hebben. Je moet hem die warme jas geven en die boterham als hij honger heeft. Want als je dat niet doet, dan blijkt dat je je Yahweh niet lief hebt. Jeremia, de profeet, zegt tot slot. Besnijd u voor Yahweh. Ja, dat is echt waar Besnijd u voor Yahweh en doet weg de voorhuid van uw hart. Dit is wat profeten zeggen. We hebben het over het Torah en over profeten. Je zal het horen wat ze zeggen. Gij mannen van Juda, besnedenen, want ze gedroeven zich als onbesnedenen, inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitslaat als een vuur en onuit brandt om de boosheid van jullie handelingen. Besneden mannen, maar het vuur van God sloeg er al bijna in. En ze bekeer je, besnijd je hart. Daar gaat het om. Tot wie, zegt Jeremia 6 vers 10, moet ik spreken en betuigen dat ze horen? Vraagteken. Zie, hun oor is onbesneden. Goed luisteren? Zodat ze niet kunnen luisteren. Shma, Israël, luister. Dat betekent horen en doen. Je moet je dus je oren besnijden. De eerste zes doe ik gratis. Amen. De eerste zes zijn gratis. Je moet dus je oren besnijden, zodat je kan luisteren. En het woord van Yahweh is hun tot een smaad. Ze hebben erin geen behagen. Dan wil je tegen de mensen zeggen, luister eens wat Yahweh zegt. Ja, al dat gezeur met jou met die woorden van God. Gaat al weg, joh. Zit nou naar de tv te kijken. En dan kom je de andere keer. Ja, nee, laat alleen maar koffie drinken of een wijntje. Ja, maar ik wil ze vertellen wat de Heer zegt. Ik heb er helemaal geen lust in, in die woorden van God. En dan zeg ik, ik kom dan op sabbatmorgen hier, dan kunnen we elkaar onderwijzen. Dan zeg ik, maar je heb een beetje pijn in mijn buik, ik heb moeilijk. En, dan moet je juist hier wezen, want de woorden van Yahweh genezen je ziel. Echt waar, als er wat dwars zit in je ziel, alsjeblieft, je komt er niet uit, meld je gewoon. Dan gaan we langs de wegen van Yahweh, je ziel reinigen, je tot gehoorzaamheid brengen. Het eruit halen wat de duivel erin gestopt heeft met zijn leugen en bedrog. Nou, daar is hij. Dit is dan de laatste. Gelaten 5, vers 1 en 2. Houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Want dat is die besnijdenis. Zie ik, Paulus, zeg u, indien gij u laat besnijden, zal de Messias u geen nut doen. Bent u overtuigd? Maar alsjeblieft niet door mij, laat het het woord van de Heer zijn. Kijk, voor degenen die echt wat anders willen... Er is nog een doosje met een snijmes en een... Uh, eh? Dit is nou een besnijdingsdoosje. doosje. Nou, ik wil hem afsluiten met een sabbat Shalom. Ik ben blij dat u vanmorgen geweest bent.